4 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Ze donderdag met vervalste perskaarten de Kuip zijn binnengekomen. Ze deden zich voor als verslaggever van Fox Sports... om de Europa League wedstrijd Feyenoord Manchester United te kunnen zien. Volgens Feyenoord proberen vloggers steeds vaker op plaatsen te komen waar ze niet mogen komen. De clubs zullen daarmee meer rekening moeten houden, zegt de woordvoerder. Feyenoord gaat met het beveiligingsbedrijf van het stadion om tafel zitten... om te horen waar het donderdagavond fout is gegaan. Na een grote vechtpartij op de Wallen in Amsterdam... zijn gisteravond negen mensen aangehouden. Die zitten nog steeds vast. Bij de vechtpartij zijn meerdere mensen mishandeld. Onder meer met kapotte glazen, schrijft de politie op Facebook... Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd een motoragent tegen de grond geduwd. Hij raakte lichtgewond en gaat aangifte doen. Waarom er werd gevochten op de wallen is nog niet bekend. De Russische minister van Buitenlandse Zaken vindt dat de Verenigde Staten... het staakt het vuur in Syrië bedreigen. En dat komt volgens hem door de luchtaanval... die gisteren werd uitgevoerd op regeringstroepen in Syrië. Daarbij kwamen tientallen Syrische militairen om het leven. De aanval werd uitgevoerd door de internationale coalitie... onder leiding van de Verenigde Staten. De Amerikanen zeiden gisteren dat er mogelijk een vergissing is gemaakt... en dat dit nooit opzettelijk gedaan zou worden. De regeringstroepen waren verwikkeld in een strijd met de IS. De Russen roepen de Verenigde Staten op... om een uitgebreid onderzoek te doen naar de luchtaanval. In de eredivisie heeft Sparta thuis gewonnen met 2-0 van Nek. Dankzij die overwinning staat de club uit Rotterdam nu in het linker rijtje van de eredivisie op de zevende plaats. Op dit moment zijn nog twee andere wedstrijden aan de gang. PSV Feyenoord en Pek Zwolle AZ. En later vanmiddag speelt Heracles nog tegen Ajax. En dan het weer. In het westen stapelwolken. Misschien ook wat regen. Het wordt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 Oops. Klassieker Massive Attack, Unfinished Sympathy bracht de tijd op 7 over 4. Derde gedeelte van Zandvoort op zondag. Op deze zondag 18 september 2016 was de dag dat de Nederlander Max Verstappen van Red Bull de hoge verwachtingen in Singapore niet kan waarmaken. Een slechte start maakte hem eigenlijk al direct kansloos voor een topplacering op het stratencircuit van Singapore. Hij komt niet verder dan plek 6. En Nico Rosberg wint voor de derde keer op rij en is de nieuwe WK-leider. Hij blijft Daniel Ricciardo nipt voor en Lewis Hamilton wordt derde. Dat is de top 3 van de Grand Prix van Singapore. En die belangrijke andere wedstrijd in Eindhoven staat nog steeds 0-0 tussen PSV en Feyenoord. En um, pac tegen AZ staat nog steeds ook 01. En hier is uit de jaren 0 Blue Control Hit hem op well, so so op style. We He was bragging. I was coming down the hill just a drag All his pictures and his clothes in a baggin'. Sold everything else till there was just nothing left. And I paid. Weken op nummer 1 in de Your Breakdown. Alvaro, Soler, Sofia, daarvoor Blue Control met helemaal op Stijl. Er is gescoord in Eindhoven. Feyenoord heeft uh, 1-0 gescoord door Buttegin in de 82e minuut. Tja, moet je erover zeggen. Nou, alleen maar tot er lekker muziek op ZFM is. Fist and the tantrums, money grabber. Niks aan de hand dus ik Wamak. Life is just a ballgame. de fits en de tantrums met Money Grabber. Het is 8 minuten voor half vijf. Je luistert naar Zandvoort op zondag. Op zondag 18 september. En we hebben wat sportnieuws voor je. De hockeysters van Den Bosch hebben de eerste topper van het seizoen gewonnen. In eigen huis werd Laren met liefst 4-0 verslagen. Het was een dik verdiende overwinning voor de landskampioen. Waar de Vrouwen Den Bos vorige week nog gelijk speelde tegen laagvlieger Hurley, overtuigde ze nu met veel aanvalspel. Toch viel het eerste doelpunt vlak voor rust. Met het tip-in zette Lieke Hulsen Den Bos op een 1-0 voorsprong. De tweede helft bleef die stand lang op het scorebord staan. Tot Hulsen kon profiteren van een zeldzame fout van ladekiefster Joyce Sombroek. En daarna ging het hard en zorgde Liedewij welte en Maartje Palmen via een strafcorner voor de 4-0-eindstand. Ook oranje rood deelde een gigantische tik uit... door in Utrecht de Utrechtse hockeysters van Kampong met 5-0 te verslaan. Met name de strafcorners bleken van grote waarde voor de Eindhovense club. Zowel Valerie Magis als Jibi Jansen scoorden allebei twee keer. Jill Boon maakte het quintet compleet met een veldpunt. De nieuwe koploper in de hoofdklasse is de Stichtse, dat Piroké met 6-1 versloeg. Verdedigers Kaya van Maesakker was met haar rake strafcorners verantwoordelijk voor vijf doelpunten van de Amsterdamse club. In navolging van Robin Haasen heeft ook Tim van Rijthoven vandaag in de Devers Cup-wedstrijd tegen Zweden ook zijn partij gewonnen. Na ruim 2,5 uur tennis eindigde het duel met Mikael Eimer in 6-7, 7-6 en 6-2. Van Rijthoven, die vorig jaar tegen Zwitserland al zijn debuut maakte... zorgde daarmee dat de ontmoeting met Zweden in 5-0 eindigde. Zoals al eerder verteld won Robin Haase in twee sets van Isaac Arvidsson met 6-2 en 6-4. Maar de wedstrijden van zondag werden gespeeld om des Keizersbaards... Manchester United heeft drie dagen na de nederlaag bij Feyenoord in de Europa League, ook in de Premier League verloren. Watford die won thuis met 3-1 en United werd in de beginfase overloper door het fysiek sterke Watford dat drie kansen liet liggen. Een paar minuten na de eerste kans voor de gasten... een krul van Paul Bokba tegen de lat opende Watford de scoren. Anthony Martial verspeelde de bal, Daryl Janmaat zette voor... en Etienne Capoe passeerde doelman David de Gea aan. Ook na de pauze was United nauwelijks gevaarlijk. Al Marcus Rashford de 1-1 langs oud PSV'er Gomez. Maar daarne, daarna redde hij bij een kopbal van Ibrahimovic. In de slotfase sloeg Watford toe via Juan Camilo Zunaga en Troy Denay. En dat deed hij via een penalty. Even kijken, het is klaar in Eindhoven. Feyenoord verslaat PSV met 1-0 en mag zich nu officieel kampioenskandidaat noemen. Het is ook klaar in Zwolle. AZ wint redelijk eenvoudig met 2-0 bij Pek Zwolle. Tot zover even het sportnieuws. We gaan verder met Anita Meijer. When I was young, I felt the need of learning, learning, Love I was told, kept the wheel on. 6.9 Zie Oh, heerlijke muziek Matthew Wilder met Break My Strides en daarvoor Anita Meijer met Why Tell Me Why de levensvraag die ik ook zo kan stellen deze zondag. in de CFM met Simply Red Man is the to mention Nee, dankjewel, maar één ander zandbege. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. Um I find you very attractive.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 was het voor Touch and Go, Would You en ervoor uit begin jaren 80, Simply Red, the Money's To Touch a Mansion dus Het begint een beetje een foute zondag te worden Nu Brush en de levensvraag When Will I Be Famous? Yeah. When Will I Be Famous, de wachter Graffiti 6, Stare Into The Sun. CFM, Zandvoort op zondag, Coldplay komt er nu aan.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 La Vida, het erachter um, hit van alweer twee jaar geleden. Milky Chance met Stolen Dance. Ik wil wel een beetje horen dat dit gewoon in de dronkenbuis is opgenomen. En het wordt een grote hit ook. Misschien is dat wat voor Rob Harms dat hij wat opneemt in de dronken bui En dat het gewoon een grote hit wordt. Wie weet wat dat gaat brengen. Goed, het zit weer op voor deze zondag. Um, 8 september, de uh, programma Zandvoort op zondag. Zonder Jaap Koper, want hier was een, een, wat ik nu lees thuis gebleven om een beetje op te ruimen. En uh, uh, uh, hij heeft geholpen. Nou, wat leuk. Met, hij heeft 2006 op bezoek gehad. Dus uh, hij is de volgende keer er gewoon weer. Goed, uh, zometeen wat non muziek. En we hebben ZFM Klassiek vanavond met uh, Ruud en Jansen. En we hebben ook nog natuurlijk Vader Veugen. Tussen 9 en 11 met het fantastische programma Peaceful Radio. Dit programma wordt herhaald dinsdag tussen 8 en 11. En wij spreken elkaar weer, ik vermoed over twee weken weer... En als laatste, ja toch een beetje einde van de zomerplaat. Dido met Sand in my shoes. Ik wens je een hele zondagavond. Dag. To a life where I can't watch the sunset I don't have time I don't have